Om zo'n idee te geven van dat mager zijn... Uh, ...wij krijgen hier een uh, reeks uitdrukkingen uit het ...Brussels, uh, in verband met dat mager zijn... ...en uh, ik zou toch graag een paar van die dingen willen brengen... ...misschien dat het op een idee brengt in Assen of in Brabant... ...wat ze zoal zeggen in verband met iemand die mager is. Uh, hij kan overijten in een fles... Ja, wij kennen ook iets gelijkaardigs. Hij kan haver eten in een fles. Wij zeggen dat waarschijnlijk wel wat anders. In Brussel zeggen ze ook, hij kan de cucaracha dansen in een flesje sidol. Hij kan de cucaracha, dat is een Zuid-Amerikaanse dans, dansen in een flesje sidol. En dat flesje sidol kennen wij ook nog. Dat is dus een handelsmerk voor een soort van uh, koper dus een productnaam het werd in busjes verkocht, het bestaat geloof ik nog. Hij kan zijn voeten wassen in de loop van een jachtgeweer, zeggen ze in Brussel. Hij kan zijn voeten wassen in de loop van een jachtgeweer. Dus plastisch uitgedrukt. Een mogere springkoet, zeggen ze daar. Een magere springkaan kennen wij ook wel. Een mogere boestering, zeggen ze daar ook voor iemand die mager is, is een magere bokking, dus een boestering kennen we in Brabant ook is zo moger als een sprok, zo mager als een sprok, en daarmee bedoelen ze dan een sprot, een sprotjes, of het is een lange asperge, een lange asperge. Misschien kennen we ook iets in die zin. En de Brusselaar zegt voor iemand die mager is, zijn broek gaat alleen voort. Ik geloof dat wij ook iets in die zin hebben om uit te drukken dat iemand graad mager is. Het is een smalle Filipine, zeggen ze in Brussel. Dat is een uitdrukking die niet, niet makkelijk te vertalen is, maar dus het heeft te maken of het verwijst naar een vrouw, dus een smal iemand. Het is een Eric Meeklietje Het is een haring met een kleedje aan. Ofwel, hij is zo gemuskleid, dus gespierd, hè? gemuskleid als een, bra een branolle. Dus hij is gespierd als een breinaald. Een mooie uitdrukking. Of het is een deserteur van het kerkhof. Een deserteur van Kerkhof, eh, nog sinister. Iemand die ziekelijk mager is en die dus uitgemerkt en zwaar ziek is, maar toch nog op straat loopt. En dat is een deserteur van Kerkhof. Eide Eiden carreur, het Franse carrure, dus een gelak een plekkerslat. Hij is zo breed geschouwd als de lat van een stucador. Ja. Of het is een mugge met een colloen. Het is een mug met een hemdboord aan. Of een verde vaas, spreken ze, in Brussel spreken ze ook van een verde vaas. Het is dus een soort worm met een kol. En als je zijn hoogelenboek losvaist, valt ze gaat af. Als je zijn nagel losgroeft, valt zijn achterwerk van zijn lichaam. Iets gelijkaardigs zeggen wij toch ook wel. En Het is precies Pietje de Duurt, ja, kennen we ook. Het is precies Pietje de Dood. Of het is juist een strijkplank, het is net een strijkplank, dus uh, ook wel eens gebruikt met betrekking tot een vrouw wie lichaam geen vorm heeft. Uh, datzelfde graad mager zijn drukken ze in Brussel nog op andere manieren uit. Je ziet dat uh, bepaalde dialecten toch nog wel uh, uh, vindingrijk zijn en vooral plastisch gekunst zijn ribben tellen. Dat zeggen we ook wel, gekunst zijn ribben tellen. Of een variant daarop, je kunt op zijn ribben piano spelen. Men kan op zijn ribben piano spelen. Het is een snabuur, het is een snijboon, dus ook zoiets. Het is precies een gestripte ring. Het is net een afgestroopte haring. En uh, nog iemand die mager is, eet in Brussel een zwikzwak. Ik kennen dat ook, maar misschien in een andere betekenis. De vraag is hoe drukken wij in Brabant uit, hoe iemand mager is, als iemand mager is, mager en gezond. Er zijn waarschijnlijk nog wel uitdrukkingen die dat uh, allemaal aangeven.